Seré met het NOS journaal. Op nacht werden verschillende aanvallen uitgevoerd. Dinsdag en woensdag voerden Nederlandse straaljagers ook al missies uit boven Irak. Woensdag werd één bom afgegooid in het noorden van Irak en dinsdag op een Nederlandse F-16 drie bommen af op voertuigen van IS. In een woning in Hilversum is een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of het gaat om een explosief. Agenten zijn vanochtend na een tip naar de woning gegaan om een bewoner te arresteren, maar die was niet thuis. Twee andere bewoners zijn wel aangehouden en in het huis zijn drugs gevonden. Uit voorzorg worden 27 woningen in de buurt van de Johan Gerardsweg in Hilversum ontruimd. Een speciale bijeenkomst op het Corbulo College... naar aanleiding van de dodelijke steekpartij van gisteren is druk bezocht. Bijna 300 leerlingen met hun ouders waren bij de besloten inkomst. En daar konden de leerlingen praten met hulpverleners, leraren en met elkaar. Gisteren werd een 15-jarige leerling doodgestoken door een 16-jarige medescholier. De dader is aangehouden. Maandag is er op de school een aangepast programma. Toetsen zijn geschrapt en leraren kunnen een training krijgen... over hoe ze het beste met leerlingen over de steekpartij kunnen praten.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 One ticket please. A lot of and here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah. time first love She love thing happening here, baby, what? By that time, fast tap me with the nine. He said it's time to blow. You know, so out the door we go back to the ride. Steve inside and in alive, and off the drive. See, I hurt my lower lumbar. You know we never get far riding around in stole a stolen police car, so we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving 'cause I had to talk to my man. As as I don't know anything about any fucking setup. You can torture me all you want. Torture you, that's good.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 The crowd, man, I'm still standing up straight So we put these jobs make a little money No one gets hurt if they don't act funny On the way to the yacht, we almost got caught Fast shooting mailboxes, throwing where the cops is, yeah They had the gun and donuts adjacent from the former juice mailbox Fast that just exploded They gave chase from our man steves and aches And we lost those brothers with haste We cast it off and along we went off you to an island resort, we rented Sometimes it you cool Are you cool? fountain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 fury. All the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 We kunnen hier niet langer blijven staan Papa Yeo is een eenmans zaak Rees van afspraak naar afspraak, t is een hele dag raak